Handigheidjes, een hoorspel van Franco Ruffini in de vertaling van Rita Dijkgraaf Fisca. De strijd om het aardse gewin wordt hier uitgebeeld door een aantal paren die langs gescheiden routes een bos moeten doorkruisen binnen de vastgestelde tijd. Na iedere voltooide etappe krijgen ze de beschikking over een aantal munten waarmee ze een stuk film kunnen zien of een geluidsband kunnen afluisteren die als mozaïekdeeltjes samen een beeld vormen van de complete en harmonieuze mens. Dit althans volgens de opvatting van de spelleider een soort beschermduivel die de deelnemers aanspoort om handigheidjes te gebruiken om het gestelde doel te bereiken. Men moet volgens hem de gegeven instructies ook blindelings opvolgen en geen vragen stellen, aangezien er geen mysteries opgelost dienen te worden. Het slagen is dan ook makkelijk en het falen de hoofdpersoon nu is een man die met zo'n soort spel niet overweg kan. Hij bemint zijn partner, maar zij houdt niet van hem. Hij vraagt zich af waarom en is dus lastig. Hij zal letterlijk en figuurlijk de vrouw tijdens de tocht kwijtraken en als laatste aankomer op het podium in elkaar zakken, uitgeput en geestelijk vermorzeld. De andere deelnemers die wel hun handigheidjes wisten te gebruiken, zal dat onberoerd laten. Ze vragen zich alleen maar uit een soort nieuwsgierigheid af of je het nou wel of niet overleefd heeft. De Pre-Italia 1976 werd dit hoorspel toegekend omdat het inhoudelijk de andere inzendingen ver overtrof en omdat het nieuwe dimensies toevoegde aan het mono-hoorspel dat zich in dit spel afspeelt op maar liefst vier niveaus. Wil men als luisteraar het spel op deze merites juist kunnen beoordelen, dan zal men het ook in mono moeten beluisteren, hoewel we gelijktijdig een stereoversie uitzenden voor die luisteraars die een ruimtelijke weergave prefereren. De rolverdeling is als volgt. speaker, Broes Hartman. Man, Hans Veerman. Vrouw, Ine Veen. Filmsterm. Doris Smit en Tom van Beek. Geluidsbandstemmen: Hein Boele, Paul van der Lek, Frans Zomers. Deelnemers. Ellie Den Haring, Irene Poorter, Robert Borremans, Heijn Boele. Regie Leon Povel. Handigheidjes om dit bos waarin ons avontuur zich afspeelt langs de kortst mogelijke route te doorboren. Laat ik het volgende stellen. Ten eerste, de weg is zo uitgestippeld dat met het toenemen van de moeilijkheden meer handigheid wordt vereist. Ten tweede, de weg onthult als het ware steeds meer van het eigen ik. En ten derde, de weg voert ...tot op de boven. Ik laat een enkele seconden. alleen... Ik denk dat we... Om na te leggen, ...naar rechts alleen, moeten. Om te nemen, ja, naar rechts geloof ik. Reek... Jij bent nooit ergens zeker van. Oh, als ik het toch niet was. Ik moet altijd op je wachten. Je weet toch dat de tijd beperkt is? Oh, wacht nou even. Ik ben blijven steken in die struiken. En behandel me niet op die manier. Je weet dat ik... Je weet best dat het onmogelijk is. Kwel me niet. Mag maar... ik... Ik weet het, je houdt van me. De rest is onbelangrijk, bestaat niet. Ik weet het, je houdt van me. De rest is onbelangrijk, bestaat niet. Kom eens wat dichterbij. Wat zie ik? Allee, maar ja. En toch zijn er andere dingen. Een man die overal het goede wil beleiden, zou beter op zijn plaats zijn tussen mensen die niet goed zijn, maar die als goed... Ik zou het alles in staat zijn als je maar van mij hield. Je weet wat ik zeg het me, maar omdat ik moet het weten. Niet kan bezitten, jij vindt nog volledig, makkelijk. En de maar je kunt niet altijd doen wat je wilt, er dus zijn omstandigheden... Je vader gebruikt ook jou, begrijp je dat dan niet? Net zoals hij die duizend levens gebruikt waarvan jij dan denkt dat ze dankzij hem gelukkig zijn. Gelukkig... Gelukkig om acht uur per dag te zweten in zijn verdomde fabrieken. Iedereen op zijn plaats. Ik maar zweten, hij geld verdienen en jij, jij... Als je denkt dat hij het voor mij doet... Jij of je vader, wat maakt dat voor verschil? Wil je nou ophouden? Hou de weg liever in de gaten. Deze instructies zullen niet worden herhaald. Het butstuk van de letter C hebt u nodig om het beschermd te openen. Bedient u zich gerust, maar het vergeet niet het rode wie mee te nemen... Door het puntstuk dat de letter A te gebruiken, kunt u de film zien of de band beluisteren waarop u recht hebt gekregen. U hebt de kaart van het bos in uw bezit. Aders op weg. Het is gemakkelijk. U moet alleen wat handigheid is gebruiken. En vergeet niet, de beschikbare tijd om de weg af te leggen is maximaal twee uur. Elke vertraging hoog uw straf. Nog één punt. Ieder deel in het paard zoekt zijn eigen route. U zult de anderen wel horen, maar niet zien. Eindelijk is het gelukt. Even, is het en dat onlangs jou. Je weet best dat het onmogelijk is. Kruil me niet. Ik? ik weet dat je houdt van me. De rest is onbelangrijk, bestaat niet. Kom eens wat dichterbij. Wat zie je? Alleen maar jou. En toch zijn er andere dingen. Ze bestaan ook al wil jij ze niet zien. Kijk, zie je die schoorsteen? Weet je wat dat betekent? Je vader? Ja, mijn vader. Zijn geld. Maar van dat geld dat jij zo veracht, is de bestaanszekerheid, het geluk van duizend levens afhankelijk. Ook van het jou. Ik weet dat je geen enkele achtergrond in staat zou zijn Maar als je van me hield, je... zou ik tot alles als je in staat van me zou zijn. Houden. Kijk maar naar die film. Stop, alles. Ik moet het weten. Als ik ja zou zeggen dat ik van je hou, wat zou het dan veranderen? Alles. Nee, het zou niets veranderen. Zie je, macht is net als de rook uit die schoorsteen. Ongrijpbaar. Vluchtig. Je kunt hem niet tegenhouden. Hij verspreidt zich en bereikt alles. Dat is een En alles en iedereen. Brachtig. Zijn Ik kan me Ik kan en toch moet het makkelijk zijn. Je zou moeten kunnen volstaan met nee te zeggen. Gewoon nee. Jouw vader gebruikt je, begrijp je dat niet? Zoals hij die duizenden levens gebruikt waarvan ik jij zou maar denkt niet dat zij dankzij hem gelukkig zijn. Ook gelukkig. ik zou een carrière opbouwen. Gelukkig om acht uur te zweten in fabrieken. Dat is een soort geluk dat jouw vader wel weer weggeeft. Iedereen op zijn plaats. Hij maar zweten, hij geld verdienen en jij jezelf verkopen. Je houdt niet van hem. En misschien hou je van niemand. Pst, denk je dat hij het voor mij doet? Laat me nou naar die film kijken. Jij of je vader, wat maakt dat voor verschil? Je hebt niks in te brengen. Goed, ik begrijp het. Jij ook wat? Het brandt, maar het doet je goed. Wou alleen maar dat je die rok van die schoorsteen eens in je ogen kreeg. Jij ook wat? Van de misschien een traan uit. Het brandt, maar het doet je goed. Het zou dan de illusie kunnen hebben dat die van mij was? En dan. gestikt met je geld. Zo is het wel genoeg. Hoe kun je me zo behangelen? Liefje, vergeef me. De vraag, wat is de opdracht van de wijzer, veronderstelt het antwoord op een andere vraag, wat is de opdracht van de mens in de maatschappij? En op zijn beurt veronderstelt deze vraag een andere van hoger niveau, wat is het lot van de mens op zich? De cultuur is het laatste en meest verheven middel om het hoogste doel te bereiken. ...als je alleen maar zegt dat je van me houdt en ik zeg het. Ik... Ik? Ik... Ik hou van je. Wij houden ons aan onze belofte. De munten die jullie verdiend hebben liggen onder in het buffet in een rood etiek. Onthoud deze instructies, ze zullen niet meer worden herhaald zelf geen nutteloze vragen. Er is geen enkel geheim, geen enkele verborgen reden die ontdekt moet worden. Uw is zijn als een vinger die een lichtschakelaar indrukt. De vinger is er zeker de oorzaking van dat de kamer ineens het lichtbaat. En toch, zonder die kleine beweging zou gedoemd zijn in het donker te blijven zitten. Hij brengt een proces op gang dat je niet hoeft te kennen. De kleur dus toe. Op de schakelaar te drukken, maar dan wel snel. Kom, de laten we gaan. Heb je de hoed op de kaart aangetekend? Wat? De kaart, de weg. Hou je hoofd er toch bij. Uh, ja, zij naar rechts. Ja, naar rechts. Goed. Daarna rechtdoor. Ja, daar is de rivier. Laten we dan gaan. Vooruit. Kalm nou toch. Laten we nog even samen praten. Maar waarover wil je dan praten? Heel eventjes maar. Goed, maar laten we intussen doorlopen. Best. Luister goed. En denk niet dat ik gek ben. Ik geloof dat je altijd de oorzaak moet zoeken van wat er gebeurt. Wat? Ja. Als er een bepaalde oorzaak is, dan moet die noodzakelijkerwijs een gevolg hebben. En omgekeerd, zo zit dat. En wat wil je daarmee zeggen? Allemaal een ogenblikje. En wacht op me. Ik kan niet bijhouden. Laten we het eens als een probleem van de logica bekijken, goed? Het gevolg is dat jij niet van mij houdt. En nu vraag ik mij af, en ik vraag het ook aan jou... Wil je alsjeblieft wat langzamer lopen? Te denken. Allee, Ik vraag me af wat daar dan de, de oorzaak de van is. De en u vraag, niet welke hypothese is juist, maar zijn de mogelijkheden beperkt of onbeperkt? Het antwoord is onbeperkt. Wat valt er dan aan te denken? Waarom zou je zich met problemen bezighouden houden die per definitie onoplosbaar zijn? Het punt waar het om gaat is dit. Als je de oorzaak kent, kun je de situatie aan. Maar vind je dit het geschikte moment om zulke redeneringen op te zetten? En wie heeft jou ooit gezegd dat er maar één oorzaak bestaat? Er kunnen een hoop en heel ingewikkelde oorzaken zijn. En intussen loopt de tijd door en jij kunt je nog niet eens losmaken van die doornstruik. Nou, ik waarschuw je. Ik wacht niet meer op je. Ik ga wel alleen verder. Dacht je echt dat ik de redenen niet ken? Of beter de reden. Ik heb het je alleen gevraagd op. Verdomme, ik kan die tak niet loskrijgen. Die is toch zo ontzettend vast. Nee. Eindelijk. Ik... Ik heb het alleen gevraagd om het jou te horen zeggen. Ik... Jij bent arm en ik ben rijk. Altijd oh, hetzelfde liefje. Als je maar een klein beetje eerzucht had, dan zou je carrière kunnen maken. Wat zeg je? Ook gedaan. Wat? nog één keer proberen. Oh, wat een troep! Ah, wacht nou! Eh, wil je nou loslaten of niet? Dan oh, die gretmaam nou, zit ook links, vast. Tomma, de regelmatige zagers <tie> van de kan hem denken. Hij nou. moeilijk. hoe zit hij langer door nou vast? Ach, daar is hij. Zijn rechter raakt vol de kaak van de Amerikaan... die zich aan hem vastklemt om zijn definitieve val te voorkomen. Het mag hem niet baten. Het is een waar bloedbad. Als ik, ik noem maar wat directeur was, zou het anders zijn, loop dan wat langzamer. Geef me er ook de tijd om je in te halen. Een directeur verdient niet die paar armzalige centen die ik krijg. En dat is het niet alleen, het is het prestige, het sociale niveau. Directeuren geven leiding, directieven, zoals het woord al zegt, hebben een doel voor ogen. De arbeiders daarentegen handelen uitsluitend uit de routine. Automatisch. Zo denk jij er toch ook over, niet ja. waar. Al vijf minuten, vijf volle minuten sta ik hier op je te wachten. Nou, geef mij die munten maar, ik kan ze beter bewaren. Maar... Zeg nou niet dat je ze verloren hebt, hè. Door je daar gins als een gevangen aap houdt die takken los te rukken, zijn ze natuurlijk gevallen. Ik zou alleen willen weten nee. hoe we dan... Nee, hier zijn ze. Ach, gelukkig. Geef maar hier. En laten we nou gaan, we moeten de verloren tijd inhalen. Laat we tenminste even op adem komen. Wil je me nou geen antwoord geven? Wat ben je nou? Je gelooft dat de wereld in tweeën is verdeeld. Zij die bevelen en zij die gehoorzamen. Die beveelt krijgt alles. Geld en ook de liefde. Hoor je me? Ook de liefde! Och, naar de duivel met die takken. Naar de duivel met het hele avontuur. Het zou wel simpel zijn. Maar je moet voor dit soort competities geboren zijn. Misschien heeft ze wel gelijk. Dan ben ik een lafaard. Maar zij... Jij houdt niet van hem, hoor je me? Dit zou het enig belangrijke punt moeten zijn. Zij houdt niet van hem, waarom wil ze dan met hem trouwen? Goed zeg ik, laten we het als een probleem van de logica bekijken. Ieder gevolg heeft zijn oorzaak. Zij houdt niet van me en dit is het gevolg omdat ik geen prestige heb en geen geld. En dat is de oorzaak. Wat is dan de vraagstelling, hoe elimineer ik deze oorzaak, want is de oorzaak weg, dan is het gevolg weg, hoe zou ik niet meer arm kunnen zijn, ongelukkig, was ik rijk, dan zou ze van me houden, het volgende probleem is dan, hoe moet ik gelukkig zijn, hoe moet ik gelukkig zijn, om haar te krijgen, moet ik gelukkig zijn. Maar zij is mijn geluk. En dat betekent, oorzaak en gevolg zijn één. Oh, ik begrijp het niet. Ik heb ook geen tijd gehad om te studeren. Ik heb moeten werken. Altijd en eeuwig. Zij was het enige mooie, belangrijke. En wat betekende ik voor haar? Alleen maar een grill, een afleiding. En nu, niets meer. Niets, begrijp je? Oorzaak en gevolg zijn één. Dat wil zeggen dat alles onwrikbaar is. Dat er niks kan veranderen. Ik ben arm geboren en arm moet ik blijven. Dat is een axioma. Zeg ik dat zo? Ik geloof van wel. Maar zij... Wat is ze nou? Waar ben je? Het heeft geen zin. Ieder zijn eigen weg. Daar heb je weer zo'n axioma. Axioma 1. Ik kan beter even gaan zitten. bestaat, bestaat in zichzelf. Oh. Of alleen iets anders. Axioma 2. Wat niet door iets anders bedacht kan worden, moet door zichzelf bedacht worden. Axioma 3. Gegeven een bepaalde oorzaak, verkrijgt men noodzakelijkerwijs een gevolg. Als daarentegen geen enkele oorzaak gegeven is, is het onmogelijk een gevolg te verkrijgen. Axioma 4. De kennis van het gevolg hangt af van de kennis van de oorzaak en omvat deze. Spinoza over God. De directeuren worden geacht een hogere kennis te bezitten dan de arbeiders omdat zij de oorzaken kennen van wat deze laatste doen. Ze willen niet Tenwet toegeven, als maar toch is het zo. Als ik directeur was, zou ze van me houden. Op dezelfde manier bijvoorbeeld als een vuurbrand. Aristoteles metafysica. Het antwoord op de vraag wat is de opdracht van de wijze veronderstelt het antwoord op een andere vraag Maar is het wat mogelijk is de opdracht van de dat alles kan de afhangen van carrière maken? Is het mogelijk dat dit de opdracht van de mens is? Wat is het lot van de mens als zodanig? De cultuur is het laatste en meest... Had ik maar gestudeerd. Om het hoogste doel oh de ja, de dan zou ik ook aan mijn carrière kunnen denken. ...over opdracht van de geleerden. Een voorbeeld van glasfelderen, absolute strikte logica. Zojuist heeft u kunnen genieten van een brok puur sentiment. Enkele onderdeeltjes van de complete en harmonieuze mens. Aan mijn carrière, aan vooruitgang. Andere onderdeeltjes staan u te wachten, maar u moet verder gaan. Met het voltooien van elke etappe komt de eindstreep steeds dichterbij. Men moet alleen maar vooruitkijken en de rest vergeten. Wanneer alles tot het verleden is gaan behoren, dan zal het einde bereikt zijn. En dat zal de juiste beloning zijn. Voor wie geslaagd is, bestaat de mogelijkheid een nieuw avontuur te beginnen. Wie gefaald heeft, wordt gestraft in overeenstemming met de ernst van zijn fout. Het wordt tijd dat ik opsta. Als ik hard loop, zou ik hem misschien nog in kunnen halen. Als ze is blijven staan om op het te wachten. Maar waar, dat kan ik niet weten. Zij heeft de munten meegenomen. Zonder gids is dit bos een ware doof. ...maar op een of ander punt in deze doolhof staat ze op me te wachten. Nee, dat is niet waar, dat weet ik niet. Maar wat maakt dat uit? Of het waar is of niet zal ik wel nooit kunnen weten. En wat heeft het dan voor zin je dat af te vragen? Het zijn twee niet bestaande mogelijkheden. Daar staan we dan te denken. Af te wegen met een weegschaaltje. En op de schalen van de weegschaal liggen alleen maar twee zeebellen. Zonder gewicht. Lucht. Fiks. De complete harmonische mens, ja. Wat is de opdracht van de mens in de maatschappij? En dit op zijn beurt veronderstelt een nieuwe vraag van hoger niveau... De complete harmonische mens, van, compleet in zijn complete. illusies, in zijn mystificaties. Verrek, blijf ik weer haken. Maar ik kan het me ook schelen, ze heeft gelijk. Ze heeft gelijk, ik ben onbekwaam en het is juist dat ik daarvoor gestraft word. Zonder beloning zou er geen strijd zijn. En als iemand niet wil vechten, niks daarvan, je moet. Zij heeft gelijk en ik heb ongelijk, zo is dat. Ik zou het fijn vinden als ik me dat zou voeren zeggen. Als ze maar hier was, bij mij. Ik had ook wat langzamer kunnen lopen. Waar en juist. het zijn altijd dezelfde concepties die terugkomen. Kon ik het maar beredeneren. Wat ik vermoed is... dat je een zekerheid moet hebben. Maar waarvan kun je zeker zijn? Axioma 2. Wat niet door iets anders bedacht kan worden... moet door zichzelf bedacht worden. Axioma 3... Gegeven een bepaalde oorzaak... Van één ding zou ik zeker willen om. zijn. Dat zij op me staat te wachten. Maar waarom zou ze dat moeten doen? Ik zie hem niet. Ik zie hem niet. O, gewoon goed. Uw daden zijn als vingers die knoppen indrukken. Verlang van uw vinger niet meer dan hij kan volbrengen. Maar ook niet minder... Waar ben ik? Zijn Waar ben ik? Waar ben ik? Maar... Waar ben ik? Waar ben ik? Een man die overal ik ga alleen maar met een kleine een afwijking rekening hoe we houden. Voor een prins zou het een zeer loffelijk streven zijn als hij zich alvast in goed ik, ik ben verdwaald. Maar omdat ik was met iemand samen. Zitten, nog waarmaat, ze staan ongetwijfeld op het te wachten ergens. Maar moet zo verstandig zijn? Om u kent toch de instructies? Die die hem de macht in het Alle routes moet gescheiden blijven. U moet weggaan. Maar als hem dat niet ik, lukt, ik zou u op een, een afstand kunnen volgen. Gaan. Zo u maakt het ons onmogelijk om de band te beluisteren. Beseft u dat niet? Zonder welke het moeilijk zou Kijk, zijn we de hebben begrip voor hebben. uw situatie, maar Want u moet toch weggaan. Kan men iets vinden nou? dat Wel een deugd lijkt, maar ja, bij ja. navolging ja. iemands ondergang kan betekenen. Ja, gescheiden routes. Daarentegen zou men iets kunnen doen met een ondeugd lijkt, maar bij navolging kan resulteren in iemands veiligheid en welzijn. Machiavelli, de prins. Maar, maar als iemand die handigheidjes niet bezit... Maar omdat men die niet kan bezitten, nog meer waar maken... Een beetje vriendelijkheid warmaken, zou toch de menselijke geaardheid, is het noodzakelijk om... wat voor zin heeft het haar te vinden? Ik, ik, ik heb die andere gevonden, maar die wilde me er ook niet bij hebben. Waarom? Waarom? Het moet een voor zijn. Voor alles is toch een reden. Kon, kon ik het maar begrijpen... Ik hou van haar. Ik weet het, je houdt van me. De rest is onbelangrijk, bestaat niet. Kom eens wat dichterbij. Wat zie je? Ja, dichterbij. Ik kom eraan, maar waar ben je? Ik zie alleen maar bomen om me heen. En modderpoelen. En toch zijn er andere dingen. Ze bestaan ook al wil jij ze niet zien. Kijk. Zie je die schoorsteen? Weet je wat dat betekent? Je vader. Haar vader is de oorzaak van alles. Ik gaat hem. Ik, ik zou hem willen uitroeien. Niet te gaan. Niet te gaan. Zijn, Vernietigen. zijn rechter raakt vol de kaak van de Amerikaan. Die zich aan hem vastklampt om zijn definitieve val te voorkomen. Het mag niet baten. Het is een waar bloedbad. Ik ga hem af. Zodra deze zaak voorbij is, dan ga ik hem toe en, en, en dan zeg ik, ik wil met uw dochter trouwen. Men moet alleen maar vooruitkijken en de rest vergeten. Wanneer alles tot het verliezen is worden, dan zal het einde bereikt zijn. En dat zal de juiste beloning zijn. Alleen maar vooruitkijken, zeker. Veranderen, veranderen. Een beetje moed is al voldoende, triomf voor wie slaagt, straf voor wie tekort schiet, dat is de juiste beloning. Logisch, perfect. Het geeft je rust als je daaraan denkt. Niets wordt over het hoofd gezien. Zelfs niet de kleinste daad. Alles wordt meegerekend. Mislukking onder de bed, overwinning onder K-bed. En het resultaat komt er vanzelf uit.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 Een beetje oplendendheid is genoeg. Een beetje slimmigheid. De naad van de weegschaal, de, de naald van de weegschaal in de gaten houden. Dan wordt de oorzaak van alles duidelijk. Negatieve uitkomsten. En hoe staat het met de mijne? Ik... ik ben het toch kwijtgeraakt. We of aan beginnen veranderen. Niets zal veranderen. Kijk, macht is net als de roker die schoorsteen, ongrijpbaar, vlucht. Je kunt hem niet tegenhouden. Hij verspreidt zich en bereikt alles en vervuilt alles en iedereen. Je kunt Het moet makkelijk niet zijn. Kwijtraken. Het belangrijkste is om af te zien van het stellen van overbodige vragen. Leven zonder buiten je boekje te gaan. Dus, volgens de regels... U hebt genoeg aan handigheden. Op het juiste moment en op de juiste plaats. Matigheid, liefhebben, zei... Alles is voorbestemd en geprogrammeerd. Maar naar welke kant wijst de naald van de weegschaal? Stel u zal de nutteloze vragen! Er is geen enkel geheim, geen enkele verborgen reden die ontdekt moet worden. Als het om een mislukking gaat, die geen al te grote zorg maken. Uw handigheidjes zijn als vingers die een lichtschakelaar indrukken. De achterstand inlopen. Onthoud deze instructies, ze zullen niet worden herhaald. En dus waarom nadenken? Waartoe vragen stellen die per definitie onoplosbaar zijn? U zou er een heel leven voor nodig hebben om een aantal mogelijkheden te wegen. Een aantal mogelijkheden, hoe groot ook die tenslotte nog maar een onmeetbaar klein deel van het geheel zouden vormen. Dames en heren, dames en heren. Ik stel voor. voor. Nou, dat zit we er ook ja. maar het was opwindend, werkelijk ja, het is, opwindend. Ja, het, is het is voor het eerst dat ik meedoe waar ik ja, dat vind het ja, leuk. Wat mij getroffen heeft, is de, is de organisatie. perfect, gewoon in elk ja, opzicht. Nee, als een klok. Nee, echt als een klok. Nou, zelfs te veel als een klok, zou ik zeggen. Ja, niet dat het onmogelijk in twee uur te doen was, hoor. Mijn man en ik zijn al een half uur geleden aangekomen. Maar ja. toch wel, de ja. tijd was zo krappenrekend dat je geen tijd mocht verspillen, hè? Dat is het minste wat je ervan kunt Inderdaad, zeggen. Ja, ja, eigenlijk. Je, je kon niet lopen slenteren, maar je hoefde ook weer niet uh, af te slopen nee, hè? eerlijk gezegd. Het juiste tijdbestek zou ik ja. zeggen. Niet meer en niet minder. Ook daaruit blijkt de perfectie van de organisatie. Ja, niet dat ik uh, kritiek zou willen leveren, hoor, maar... Soms had je toch wel een paar minuutjes meer willen hebben, hè? Oh, om erover te praten, om erover na te denken. Ja. Het was, uh, ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, het was zo, zo, zo gladjes, hè? Zo okay, flikkeloos. Ja, ja, Neem nou bijvoorbeeld uh, de redenering van die filosoof, hè? Hoe heette die ook alweer? Ja, ja, ja, ja ik weet wie je bedoelt, oh, ja. Hoe heette je maar... Uh, die ja, ik weet het niet meer. Axioma 1, axioma 2. een waterval van zekerheden. Een denkende machine. Ja, niet dat ik nou absoluut alles begrepen heb, hoor, om eerlijk te zijn. Maar op een bepaald moment had ik het gevoel alsof mijn verstand zich aanpaste. Alsof het werd meegesleept, Eén twee, Die sensatie heb ik ook Een plezierige gevoel waarvan ik moest huiveren. Bent u alleen, juffrouw? Waar is uw partner? Ik weet het niet. Hij is achtergebleven, maar pas tegen het einde. Ja, ik, ik wilde op hem wachten, maar hij gaf me een teken om door te lopen. Hij zal wel in de buurt zijn. Ja, oh, ja. Misschien is hij wel iets gaan eten of gaan drinken. Ja. Is hij u vergeten en staat hij nou op te scheppen over zijn handigheid? Oh ja, misschien die mannen. Zeg schat, ja. het kan toch niet die man zijn die wij ontmoet hebben? Ach, nee, dat kan niet. Dat was bijna in het begin. Ach ja, ja. en zij zijn pas tegen het einde daar toch? Dames en heren! Nou, dat kan wel iemand anders dames, geweest, dames. geweest zijn. Ik wil geen tijd in beslag nemen van uw welverdiende rust. Maar kent eens naar het podium midden op die open tijd. Voordat de overwinnaars naar hun volgende avontuur vertrekken, zullen wij de laatkomers, de minder handige deelnemers, verschijnen. Zonder de maat. Zelfs als dit. De straf volgt automatisch. Iedere laatkomer kent. De omvang van zijn mislukking... De straf zal mijn verhouding zijn. Vergissingen zijn onmogelijk. Ja, de mannen, ja, de mannen hebben hun mond vol. En toch zijn ze zwakker dan de vrouwen. Nou, en ook ijdeler. Ja, ja. Ja, nou, maar vrouwen kunnen ook ijdel zijn hoor. Er was bijvoorbeeld een dame. Ik heb haar zo even ontmoet. Oh, en die wou laten Zou ik liefst een glas whisky kunnen krijgen? Ik moet mijn spijsvertering op gaan houden. Oh ja, ook okay, voor mij. Om me wat op te warmen. Ja. Oh, het begint koud te worden, vindt ja, u niet? Ja, nou zeker kil. Ja. Het is niet de kou? Nee, maar al dat vocht waar we aan hebben blootgestaan... Ja, tijdens de toch, dat is het. Gelukkig maar dat het afgelopen is. Oh, hè? ik vind het juist jammer dat het afgelopen is. Twintig minuten! Ja, ik vind het jammer. Ik zou juist alle dingen die ik gezien en gehoord heb willen onthouden. Maar het lukt me ja, gewoon nee, niet, hè? Nee, dat is en wie is dat daar? Wie? Ja. Nou, die daar. Zie je hem niet? Op het podium. Mm. Zijn jasje is aan vlaarden geschud en hij zit vol schrammen. Ziet hij eruit? Oh, man, ja, het lijkt ja. wel op hij zich niet meer staande kan houden. Oh ja, ik zie hem. Hij ja. zal wel gevallen zijn. Ja. Ik, zei je, ik zei dat ik alles wat, ge wat gebeurd is zou willen onthouden. Hij blijft ja. Ja. altijd in alle takken steken. Hm. Kijk eens hoe je eruit ja, ziet. Ja. De samenhang en de opeenvolging van de gebeurtenissen zijn belangrijk, maar... Het is waar, je kunt niet alles tegelijk onthouden. Nee, nee, nee, nee, jongens, kijk. Waar? Nou, daar op het podium. Er gebeurt niets. En schreeuwt niet. Hij beweegt zich niet niets. Inderdaad. En wat nou? Hij is gevallen. Wat doet hij? Staat hij weer op? Nee, hij blijft onbewegelijk liggen. Helemaal in elkaar. Met gesloten ogen. Misschien... Misschien is hij dood. Nee, ik geloof van niet. Hij is dood. Ah, met zijn houding te zien zou je zeggen dat hij dood is. Hij is heel langzaam gevallen. Ik heb het haast niet gemerkt. Geloof je dat hij dood is? Ik zou het niet weten. Ik geloof van wel, zo te zien. U luisterde naar Handigheidjes, een hoorspel van Franco Ruffini in de vertaling van Rita Dijkgraaf Fisca. De regie had Leon Povel. De rolverdeling was speaker Broes Hartman, man Hans Veerman, vrouw Ine Veen, filmstemmen Dore Smit en Tom van Beek, geluidsbandstemmen Heijn Boele, Paul van der Lek, Frans Somers, deelnemers Ellie Den Haring, Irene Poorter, Robert Boremans en Heijn Boele. Dit hoorspel werd bekroond met de Prix Italia 1976.